Bij de bevrijdingsactie kwamen 21 mensen om het leven, onder wie de twee terroristen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een groepering die is verbonden aan Al-Qaeda.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 Ik vind lekker. Maar ik wil hem niet zo bloederen hoor. Ik kijk niet zoveel dieren. Zeker als ik er zelf goed slacht En Ik heb zo'n bloedig gedoe Maar goed. Creams en het heet van werk without bloed. Ik zal op werk, ja. Was geleden, ik weet niet wie dat ooit vertelde. Was in de oorlog of zoiets. Oh ja, een vriend van zijn, zijn opa, uh, Ja, die had in de oorlog had hij een kat zien lopen ergens. Dat hij van. Hé, hey, hey, als jij daar, daar naartoe gaat, dan gaan we die kat even tegenhouden. En een gegeven was die kat te pakken. En dat had hij meegenomen naar het schuurtje. Ik gegeven dat hij hem probeerde te dacht, Nou, hij ah, is wel dood, had hij maar een touwtje. Hangen, hij zegt nou, ik ga die versterven. Ik ga eerst even koffie drinken, want ik deed het weer zo heftig. En op een gegeven moment zaten ze met z'n allen aan tafel koffie drinken. En toen ging de deur open van de schuur en daar ging de kat er vandoor. Had ze toch weten los te wurmen? Wat een touwtje. Heel bijzonder. Kat heeft ook zoveel levens, natuurlijk ook weer. Het is vandaag 21 november. Altijd een overzicht wat er allemaal op deze dag gebeurde. En een stukje geschiedenis komt daarbij. Vertel. Ja, ik, eh, ik zie nu ook van het Junior Eurovisie Songfestival in 2009 wordt gewonnen door Nederland. Ja, door wie? Raf Makkumba. Hi, we're from the Netherlands and we want you to sing and swing along with our song Klik Klak! <laughs> nou, hou je vast, dan gaan we het, het. Oh, oh, oh, oh. Echt mega goede plaat dit, hoor. En dit nummer had gewonnen. Maar goed, verder. Ja, ja. ja, in uh, Frankrijk vindt de eerste bemande luchtballonvaart plaats. Dit was in uh, 1783. Ja? ja. Dat zijn natuurlijk hele beroemde uh, platen daarvan. Uh. Ja, ik moet zeggen. Ik moet je het voorstellen. Dit was de eerste auto die je een je je wagen zonder paarden. Wat, wat is dat nou? Dat is dat een UFO? Nou, eigenlijk toen was het voor heel veel mensen een UFO. Dit ja, moet nou, ook eens zo'n UFO zeggen, reis uh, ja, voor dit, mensen. Het is een beetje net zoals dat je nu iemand zou tegenkomen die achterin achter zijn auto zit. En er zit niemand voorin. En die auto rijdt. Dat, ja. Zo moet je het een oh, beetje zien. Dat ja, is okay, nee, ja, ook een shock, Maar hoor. ja, wij zijn, wij zijn toch ja, zo door de techniek dat we, te... dat, dat we niks meer, eigenlijk nergens meer vreemd van ons te kijken. Ja, alleen denk ik, als we ooit voor elkaar krijgen... dat iemand zeg maar kunnen transponteren, Net zoals uh, Beat Me Up Scuddy weet je, van, van uh, Star Trek was dat geloof ik. Niet van Star, ja, maar maar Star je, Trek. Ja, dat je kan teleporteren. Teleporteren. Dan, ah. dan echt, valt mijn mond weer open. ik, ja. oh, dat vind ik best wel knap dit. Het zou wel fijn zijn. Het ja, schrijft je... wel op reistijd, Oh, wel. Op reistijd. Ja, Dan kun je weer, makkelijk aan je, uh, weer langer aan je, aan je telefoon gekluisterd zitten. Goed, andere ja. dingen die spelen zijn? Ja, de phonograaf is uitgevonden. Ja. Door uh, Alfa Edison. En dat was... Kijk, in 1877, dus het is echt heel 138 ja. jaar geleden. Zeg ja, het was, Thomas Edison was een man die heel veel octrooien had. He. Een ja. octrooien kocht hij op en dit is alweer een, een verbeterde versie... van een ander soort Huppeldrup graaf... En ja, het uh, spreekt ons natuurlijk enorm aan als radiomakers. Want het is wel de eerste pick-up. Ja, als je wel. zo kijkt. Hè, en dan, wel... dan zou je denken, hoe klonk je nou ook weer, zo'n fonograaf? Nou, dit zijn de eerste opnames. spoke in the original poetry. Dit is echt de opname die destijds gemaakt is. En, uh, het uh, lijkt ook een beetje op die kleine apparaatjes die je hebt dat je met al die uh, kleine bolletjes erop en dat je kan draaien. Ja, met, uh, dat idee. In principe uh, is hetzelfde, ja ziet heel schattig uit. In het begin kon je opnames drie of vier keer afspelen. En dan ja. geef, was alles verdwenen. En later werd het allemaal uh, sterker gemaakt, die te dragen zeg maar die rol. Okay, ja. en, en het eerste liedje was Mary had a little lamp. Dat okay. hij opmaakte, een kinderliedje. Nou, ja, dat is dat. Hoor. Mary had een klein lampje, leuk. Lam, een, een lammetje. Oh, ik dacht een lamp. <laughs> ja, en uh, in 1905 uh, publiceert uh, uh, Albert Einstein zijn dus, uh, ESMC-kwadraat. Ja. Energie. Uh, nou ja, laat uh, maar. Helemaal... De, ma ja, de massa van energie kan, uh, kan berekenen. En dat is de grondlegging van de uh, uh, speciale relativiteitstheorie. Gaan we, gaan we jullie ook niet mee lasten van? Dat proberen we elke keer weer en elke keer lukt het ons niet om dat uit te leggen gewoon. In 1981 was er een demonstratie tegen de plaatsing van de NAVO-kruisraketten. Met uh, de atoomtaak in, uh, in Nederland, de demonstratie was georganiseerd door de IKV en viel binnen het kader van het bredere uh, anti-kernbewapening. En dat was echt iedereen was tegen. 400.000 deelnemers in uh, Amsterdam, een Manifestatie met speakers erbij en het, op Museumplein. Die kan er nog beelden we be zien op uh, YouTube. En er waren er zelfs ook mensen die hadden zoiets van: we moeten er een plaat daarover maken. En dit was een plaat die heet: Stop de raket. Stop. Het is nog niet te laat. Geen groot hit geworden. En wie, wie is dit? Die, dat ben ik even vergeten. Maar... Het lijkt een beetje die van, uh, ja. uh, van die twee mannen. die ene met die dikke bril. Uh, uh, Hollands glorie, uh, Nederlands hoop in mange dagen. Ja, het klinkt ook een beetje als dit: Bram Vermeulen ja. oh. en Freek die jongen, Jonge. Ja. Dat was dus ja. in 1981. Stop de Kruisdorgaas. De ja, dat was Bram Vermeulen. Ja. Kan het, uh, wat, we, we hebben ook in 1846 wordt voor het eerst de term anesthesie gebezigd... door de heer Oliver Wendell Holmes, senior. En anesthesie is natuurlijk de manier om het proces... om de waarneming van pijn en andere negatieve gevoelens te blokkeren. Waardoor ze dus inderdaad uh, uh, onder verdoving geopereerd kunnen worden. En die term wordt op dat moment als eerste gebruikt. Maar... Het blijkt dat er reeds in de 12e eeuw al verdoving werd gebruikt tijdens de operaties, hoor. Door kruiden en zo. Oh, door kruiden. Ja, dus uh, nou ja. Eh? Ja, en in 2007 uh, uh, uh, sluit het uh, themapark het land van ooit. Of het land van nooit inmiddels. Uh, zijn deuren. Ja. En ja, als je er, ik heb er nu wel beelden van gezien. Ja, ik ook. Het, uh, ja, het is zo lekker Was wel spooky leuk. En leuk. Spooky het is nu gewoon leuk om er weer heen te gaan. Heel veel jongens gaan er dan naartoe. En die gaan. Zo uh, heel veel van die filmpjes zijn van naar spookziekenhuizen uh, of uh, Landgroetjes gaan ze naartoe. En elk land van ooit zijn ze geweest. Gaan ze rondlopen. Er zijn ook hele mooie beelden van een drone die uh, door het land van ooit heen leiden. En uh, Ik had er wel zitten lezen over de, de familie die erachter zit. land van ooit. Ik ben even de naam vergeten. Het is een hele grote familie die heel veel geld eraan verdient. Tamino? Ja. Oh nee, dat was de directeur. Ja, Mark Tamin, Tamino. Tamino. Tamino. Tamino. Tamino. Uh, die was ooit vroeger directeur van de Efteling. En uh, twee uh, familieleden zijn op een landgoed van die Tamino zijn uh, doodgevonden. En die waren toen afgerekend. Uh, ja omdat er twee drugsdeals daar uh, plaatsvonden en zij waren ja, zo getuigen daarbij, hadden verder niks mee te maken. Die zijn dus vermoord. En eigenlijk is dat nooit opgelost. Okay. Dus heel lang heeft het geduurd. Maar het mooie is, er staat dus op dat uh, park staat het kasteel Stenenburg en, uh, en, en dat staat er nog steeds volgens mij. Ja. Dat is wel gaaf. Het is, er schijnt toch wel iemand te wonen, maar verder is het helemaal verlaten. Jammer. Dat is jammer. Nou ja, goed, je kan we dat, daar eh, geen asielzoekers heen eigenlijk? Ja. Plaats genoeg. Dat is weer een goed idee, zeg maar. Goed, straks de verjaardag. Kijk wie er allemaal jarig is. Meneer mute. Dead Inside. Hartstikke idee, gezellig. in <laughs> Dan word je dood. En van binnen raak je allemaal dood. En door al die informatie. Denk ik nou ik sluit me er helemaal voor af. Dead inside muse. De zanger van News, beste naam. Even vergeten. Gelooft ontzettend in complottheorie. Die denkt echt van... Your days are numbered. Dat er binnenkort allemaal afgelopen is. Dat de wereld weer verdoemenis is. Gewoon allemaal in dat soort dingen. Boos. Ik weet niet of het van de Scientology kerk is. Maar het scheelt weinig denk ik. Dat herradigheid allemaal. Goed. Het is tijd voor de verjaardag. En... Wie is de jarig? Nou? Ja, wie is de jarig? Nou, jouw velikars. Ik zit net te kijken... En dan zit je een beetje door te, door te klikken. Hij is van 1938, Jan Villekas. En hij is programma programmamaker en acteur. Maar hij werd mede bekend als medewerker van Vars, Marcheur en Showroom. Oh ja, Showroom. Ja. Dat was een heel opport. Dat is echt... Uh... Ja, en die Showroom deed hij dan samen dan weer met uh, Koen van Vrijbergen de Koning. En een sajant uh, detail. Koen van Vrijbergen de Koning was de broer van Emmy van Vrijbergen de Koning. En die was toen de tijd uh, directrice zeg maar, van het Zandvoorts Museum. Oh, oké. Okay. En die kwam toen op een nare manier... Uh, ze zijn allebei echt vroeger overleden. Er zit blijkbaar toch iets in de familie. Okay. Want zij opende een tentoonstelling. Yeah. En ze stond uh, op een verhoging en ze zegt uh, hierbij en toen was ze weg. Oké. Okay. Het is echt heel apart. Heel okay. apart, maar goed. Jan maar uh, Velikers. Jan Villerkers die heeft dus echt uh, met uh, Fred Benefent, uh, Alexander Pola Ted de Braak en Henk van der Horst. Ze jarenlang het vastbesuigen gedaan met het bekende liedje van 'Tis uit het leven gegrepen'. Ook, ook nog een beetje ongestandig gerekend wel okay. een beetje. Ja, ze hadden ook Opstandige tekst ook. of zeg, niet? ook Met de oorlog. Koewet, ja, weg. Over de olie die wij gebruikten. En eigenlijk. Nou nee, ja goed. Dat was. Ja, ja. Het is echt. Een beetje uh... hypocriet waren we toen. En dat uh, bracht dezelfde aandacht. Goed vandaag is het dus jarig. Wie zijn er meer jarig? Uh, Chris Moneymaker. Uh, ja. Dat is uh, misschien niet meteen uh, de meest bekende. Nee. Maar uh, ik vind zijn naam vooral grappig. Hij ja? is namelijk een, uh, een pokeraar. Oh, en, hij grappig, heeft, uh, ja. uh, en hij heeft Moneymaker. Ja. Uh, hij heeft uh, één keer de World Series uh, of poker gewonnen. Nou, dat is echt wel serieus. Dan, dan win je echt uh, dan maak je geld. Ja? Laat het zo zeggen. Ja? En vier keer heeft hij daar uh, tijdens het, uh, de World Series uh, ja, toch wel geld in het uh, laadje getrokken. Dus uh, nou, het is een, uh, ja, ik vind poker altijd wel leuk om naar te kijken. Dus, uh, Oké, okay. vandaag maar... is de jarig Christopher Tolkien. Tolkien? Ja, precies Tolkien. Wel Tolkien. familie. jullie. Uh, okay. En 89 wordt hij. En hij is de zoon van de bekende schrijver. Tolking natuurlijk. Hij heeft ook jarenlang meegewerkt met zijn vader. Om de boeken goed te krijgen. Zijn vader had soms allerlei theorie over allerlei uh, grond. Uh, kaarten. En daar keek hij ernaar. Hij zegt, nee vader, dat klopt niet. En uiteindelijk na de dood van uh, de bekende Tolkien heeft hij zijn werk beheerd en uitgebracht en gecorrigeerd. En goed, dus uh, deze Christopher Tolkien, dus 89. Ja, en wie vandaag 70 wordt, ja. dat is Goldie Jean Hawn. ze ja. is een Amerikaanse actrice, heel bekend van uh, Private Benjamin, waar zij soldaten was. En uh, ook natuurlijk van de First Wives Club. Echt een hele leuke, vind ik, een hele leuke film. En uh, zij speelde ook wel met... Uh, uh, uh, weet het, uh, Overboard? En uh, echt oh, van komische films, je heel zo van. Wat me opvalt is eigenlijk dat ze na 2002 geen films meer heeft gemaakt. Ja, maar ze is nu 70 hè? Ja, dat maakt niet uit. Sommige acteurs spelen echt tot, tot de 90 e Want die, die foto morgen... die uh, bij het stukje staat, nou die is echt niet 70 hoor. Nee, nee, nee. nee we hebben eigenlijk wel nee, nee, niet hoe ze, ze er ziet, nu uitziet. Ze is uh, getrouwd met uh, uh, Kurt Russell. Kurt Russell, ja. En daar hebben ze de derde uh, echtgenoot. En hun kinderen zijn ook allemaal acteur. Ja, en dat actrice, zit gewoon in de familie. Ja. Heb jij nog een verjaardag, uh, Marcus? Geen verjaardag meer. Nou, degene die hier vandaag ook jarig is... is Evert van Bentham. Hij ja. heeft natuurlijk destijds de Elfstedentocht gewonnen... en uiteindelijk is geëmigreerd naar Canada, geloof ik. Daar woont hij. Dat was in 86-86 is hij emigreerd. En daar nog steeds doen ze regelmatig... doen ze uh, de schaatstochten op het meer daar in de buurt. Ik ben de plaatsnaam even vergeten. En ook zijn zoons, drie zoons, die schaatsen daar... Vanatiek. dus dat blijft gewoon in de ploet. En degene die vandaag ook jarig is... Ja, ze is, wordt 50 dit jaar. Ze is jonger dan ik ben gewoon, Ja, Björk, Gerd, Dutter... een IJslandse zangeres en songwriter... en een voormalige liedzangeres van de alternatieve rockband... The Sugar Cubes. Ja. En ze heeft sinds de 93 een solo carrière onder naam Björk. Nou goed, en als we het toch over Björk hebben... is we het wel leuk om daar even een plaatje van haar te draaien. Human behavior met een heel apart videoclip... En dit was de eerste keer dat, dat muziek toch anders klonk dan anders. mensen die zeggen, oh, ik kan haar slecht hebben, hoor. Dat geluid, dat geluid is zo raar. Human Behavior van het debuutalbum van Björk. Ik vond het echt iets opmerkt, het geluid. Het is gewoon een soort kabbelend iets. In het zijn eigenlijk geen instrumenten, het is ja, het is geluid meer, is het eigenlijk niet? En de videoclip is ook heel apart. Ze loopt dan door het bos, wordt aangevallen door teddyberen en auto's veranderen in de egels. Dat was toen nog wel vernieuwend allemaal. Tegenwoordig is dat allemaal helemaal normaal. Dat doe je met animatie? Nee, ja. gek. Maar goed, dit was uh, destijds Eitje. nieuw. Nee, 1993 volgens mij was dit de plaats van Human Behavior. Björk, die is vandaag jarig, 50. Ja, ja en uh, na het, uh, uh, het grote, uh, de grote evenementen rondom uh, het videogamen... het professioneel videogamen... Ja? is er nu ook een heuse uh, ra uh, Drone Racing League opgezet. Ja? Uh, die gaan in 2016... Uh, zes drone races in de VS uh, organiseren. Uh, toeschouwers kunnen meekijken via een VR bril, zo'n virtual reality bril, zoals okay. de Oculus Rift. Yeah. Lijkt me wel een beetje dat je dan helemaal dizzy wordt als zo'n ding uh, voor je heen en weer gaat. Maar goed, uh, het uh, idee is, uh, is leuk en het wordt dus een, een serieuze sport, het drone racen. ja, yeah, nou, dat snap race. ik wel hoor. Yeah. Ja, ja toentijd, je hebt ook hier uh, vlak, vlakbij bij Hagenveld, heb je sowieso dat ze daar een hele grote Vereniging hebben met, uh, met kleine vliegtuigjes zo. Ja, uh, dat vind ik dus heel grappig. Want we doen nu allemaal net zo, we doen nu net alsof we allemaal, alsof drones nieuw zijn. Ja. Nee. Nou, dat is natuurlijk niet zo, want we hebben al heel lang bestuurbare. Uh, Helikopters uh, uh, en, en, uh, en, en vliegtuigen en zo. Alleen uh, zat nu geen nu meer... camera op. Dat nee. was het enige verschil. Is dat maar een verschil. Ja? verschil. Ja, maar een drone is gewoon het Engelse woord voor zo'n bestuurbaar vliegtuigje. Ja. Dus, uh, en nu opeens is het hip. Terwijl het voorheen was het een beetje. Ja, dat is voor. Een Nerd. beetje nerdsie, een beetje ja. lekker. Maar het is wel leuk. Ik ben er wel een keertje geweest. En dan zie je al die mannen met die bestuurbare vliegtuigjes. En die zijn er echt aan het proberen. Kling, daar gingen we heen. En... Ja, maar het is wel heel leuk. want Ze zijn echt aan het hobbyen ermee. En het helemaal in elkaar aan het te lijmen en doen. En... Als je, als je ja. vanaf Hemsteden uh, uh, naar de Krukiërs rijdt. Ja, daar is daar zit, zo uh, ah, zit ook zo'n... Zo'n zo racebaan. Hè? Dat is bij Hagenveld, is ja. dat. Ja. Ja, een racebaan voor drones? Ja, de, de, nee, nee, voor, voor, uh, voor die bestuurbare auto's. Ja. Okay. Maar die gaan okay. hard, jongen. Hard. Ja? schaal. Ja, zo, dat is, het is echt niet normaal. leuk gewoon. En zit, daar zitten er nog geen camera's in, hè? Dat is toch? Nee, nee maar dat, die, die zou je erin kunnen zetten. Dat is gewoon heel grappig. Ja, ja, ja, maar ja. het zijn gewoon mannen, het zijn meestal mannen volgens mij, die gewoon het kind in zichzelf nog heerlijk voeden. Wat ze vrouwen vinden, het die gewoon het doen uh, heel leuk om dat ja? te doen. Ja? Ja? Waarom is het nou meteen mannen. Zijn het ja. toch wel meestal? Ja, volgens mij zijn het wel mannen. Want het is wel wat een beetje technisch en zo. Ja, oké, okay. de vrouwen die er rondlopen zijn meestal bedienen. niet zo. Ze zijn, zijn meestal aan het bedienen. Nou, die pit, die, pit, die, pit, die pitboes daar, ja. Ja, okay. ja wel leuk. Ja, precies, nee, ik heb geen idee. Ja, de schaalmodellen. Dat is het naam Schaalmodel van ja. pitboes. Ja. Ik zou alleen nog even melden, nog uh, even over 21 november. Ja? Dat wel, uh, in 1977 was er de langste neerslagduur, 18 uur lang. Nou, inmiddels is het hier droog in de studio. Nou, in de studio was het wel droog, maar uh, eromheen. Maar ook de hoogste etmaalsom van de neerslag 24,7 millimeter. Nou, dat is pittig. En, uh, maar, maar deze dag is ook een paar keer gebeurd dat dan echt de winter begon. Want in 1993 begon echt een koude golf in het land. En uh, het was dus ook echt een uh, laagste etmaal gemiddelde. Min 4,8 graden Celsius. En in 1977 uh, ook uh, min 3,7 graden Celsius. Dus uh, ja, de, de kou, het, het weer gaat ook omslaan dit weekend, hè? Ja, sorry, ik, kan, ik, ik ga altijd uit. Ja? Ik, ik, ik kan niet over weer praten. Ik merk gewoon dat, dat, dat het boeit helemaal niet. Het boeit me helemaal niet. Daar ga ik helemaal op uit. Sorry, ja, maar dus, ik word er zo nat van als ik naar die regen rijd. Ja. ja. Je ja, hebt er helemaal vervelend. niks van. Oh, okay. ja, echt, nou, ga maar uh, offline, dan gaan we muziek draaien. Ja, nee, het maf is met weer. Ik vind het wel heel moeilijk om daar de concentratie bij te houden. Ik bedoel, het weer, we zien het wel, weet je wel ja, ja ik, uh, Dat is ook altijd het moment. Ik vind het altijd fijn dat ze dat aan het eind van het nieuws doen. Ja, kan je hem uitzetten? Kan je hem uitzetten? Ja, kan, precies. Kan dat ik. Fijn. Ja, precies. Maar goed, als er weer een grote storm komt, dan vind ik het wel weer interessant natuurlijk. Dat is wel weer zo. Goed, nieuwe single van Everything Everything. Syrup hadden we een tijdje geleden. Dit is dus de nieuwe single Spring Sun Winter Dread. Als het toch over het weer heeft, zit het allemaal in deze plaat. Dus... de zanger, Everything Everything, nieuw single heet... Sun, Spring, Dreads, allemaal allerlei dingen, alle Als we het over weer hadden, dan zit het al in deze plaat natuurlijk wel weer. Uh, en uh, ze hebben momenteel ook een plaat onder een reclamespot zitten... dus het geld stroomt wel binnen. Volgens mij hebben ze een plaat onder een of andere Coca-Cola... of Pepsi, of... Uh, Cola, raak, weet ik veel. Daar hebben ze hem onder gemonteerd gekregen. Dus dat brengt altijd een aardig centje op. Dat is leuk. Raakscola bestaat dat nog? Ja, dat weet ik veel. Dat was oh. van, van kindercola, toch? Ja, dat was goor zeg. Ja, oh, dat was echt vies. Ja, ik... dus kon je kon je ook creëren door je cola gewoon te lang te laten staan. Oh ja, op ja, ja, die manier. En mijn ouders zeiden dan: van, Nou, ik proef, ik proef geen verschil hoor. Nee, maar ik proef geen verschil. Nee, dat is echt tot wel hoor. Ja, ik kon, dan wilden ze besparen op de oh. verkeerde dingen. Cola moet je niet op besparen. Dat is heel belangrijk, zei ik vroeger altijd. Eh, ik heb het nu een belangrijk. beetje losgelaten. Ik kon zeggen wakker worden. Ik denk van. Over mijn broer, zeg ik pijn in mijn buik. Eerst eens een glas cola. En daarna werd het beter. Ja, dat werkt wel, ja. ja misschien een roestige spijker in mijn buik of zo. Ik weet niet of het was, maar. zoiets uh, was het, denk ik. Goed, dit is Zandvoortse berichten. Het is er weer tijd voor. Het is weer tijd voor. Er is een brief uh, uh, ingediend bij de gemeente. Door so Sociaal Zandvoort en de Partij van de Arbeid. Want er stonden, er stonden rechts van de weg. Aan de Linéen-Straat een rij na bomen. Ja? En tot hun verbazing zijn een aantal van deze bomen verwijderd. En kortom van, is hier een kap voor Ik vind het, Ik vind het wel een beetje spooky nieuws. Ja, ja. Spooky nieuws. ja wie heeft die bomen gekapt? Ja, het is ja. natuurlijk al bijna kerst, hè? dus misschien staan ze bij iemand uh, in de tuin. En waarom? En uh, welke reden kunt u aangeven waarom ze verwijderd zijn? Ze hadden geen stormschade of wat voor schade dan ook. Nou, hier gaan we meer van horen. Daar, Zitten er wel. bovenop onze partijen? Dat is waar. Nou, Zandvoort uh, heeft voor het eerst een keer... Uh, ik met Curinair Rondje Zandvoort. Dat was afgelopen zondag, bijna weer een week geleden. 124 smulpaap hebben meegewerkt. Een heel verslag van in de Zandvoortse krant. Door, door laten, het was leuk om te lezen, voor elk restaurant hebben ze mij een verslagje gedaan. En dat het goed bevallen is. En uh, conclusie, voor herhaling vatbaar. Hoeveel? In elk weekend hier in Zandvoort heb je wel iets, hè? Nou, ja. vooral veel eten. Vooral veel eten. Nou goed, heel veel restaurants hebben er aan meegewerkt. Ik weet niet hoeveel restaurants uiteindelijk, maar echt. Uh, ja, En als je nou nog wat leuks wil, uh, wil doen vandaag... dan kun je naar het uh, circuitpark Zandvoort. Daar wordt namelijk de Zandvoort 500 uh, gehouden. Het is een, uh, uh, de start van de, van het winter, van de wintercompetitie. En, uh, ja, de race telt 117 rondes. Dus dat is wel een, een serieus, uh, um, serieus uh, wedstrijdje. Ja. En uh, net als afgelopen jaar... Uh, jaren organiseert de DNRT het officiële Nederlandse Kampioenschappen. Oké. Okay. Oké. Okay. Vandaag heel stuk te lezen in de Zandvoortse krant over een verstegen die allerlei toneelstukken schrijft. Ja, dat is mijn neef. Dat is mijn neef. Hij is zeer actief. Leuk. En de komende weken worden twee toneelstukken opgevoerd. Die is door hem zijn de nieuwe geschreven. De Mol? Uh, de nieuwe De Mol? John De Mol bedoel je? Ja, goed. John De Mol maakt volgens mij zelf geen toneelstukken, maar goed. Of uh, wie, wie was dat ook? Hij nou ja, een, uh, heeft in ieder geval een cursus gedaan... hoe je moet uh, schrijven, hoe je moet regisseren. En uh, dat gaat hij nu uh, laten zien. En uh, Wilhelm Huldring gaat een stuk uh, spelen... De mensen kennen niet meer lachen. En heel veel wat hij ges geschreven heeft... komt uit, uh, uit herinnering van vroeger. Ja, Onder andere een stukje van een man... die uh, niet meer op zijn benen kon staan. Die had gummibenen. Nou, het is echt wel een grappig stuk om te lezen. En uh, dat, ja, ook het uh, Sinterklaas-toneel... Uh, komt bij hem vandaan. Ja. Dus... Uh, van de week was de mantelzorgdag van 2015. En Sandvoort heeft uh, haar superhelden bedankt. Wethouder Gert-Jan Bluis was hierbij aanwezig in pluspunt. En uh, ze werden ontvangen en, uh, en er konden taarten gemaakt worden, et cetera. En uh, we konden ook deze middag aanschuiven bij twee stoelmasseurs. En ter afsluiting was er een borrel met een hapje van de goochelaar. Na afloop kregen alle mantelzorgers een doosje chocolade mee naar huis. Het scheen een heel gezellige middag geweest te zijn in het pluspunt deze week. Oké, okay, nou. Dat is leuk. Het, uh, tot zover de Zandvoorts berichten. Na tien is er straks nog veel meer. We zitten even te wachten op verbinding met Zandvoort. Met Hotel Hoogland. Daar zitten ze natuurlijk ook met z'n allen. En dan zullen we eens kijken wat ze ons nog meer kunnen vertellen. Wat er allemaal speelt. In Zandvoort. Tijdje, niks meer over de windmolens gehoord. Nee. Uh, ik uh, googelde nou, wel eens. Dat is een ander nieuws hè, tegenwoordig. En daar is er nogal wat berichten over te vinden. Ik zal straks even kijken wat ik. Uh, ja, dat is wel leuk om dat toch even te zoeken. Oh, mogen we win? Ik zit even te de denken. Oh ja, deze plaats natuurlijk. De Kovacs. Jawel. Wolf in Sheep's Cloak. Hier in de zaterdag Maar toebak leeft. Uit het zunigstand echt waar. Hij breekt door.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 Fox en Wolves in Sheep's Clothes. Ja, een hele bekende uitdrukking natuurlijk, hè. Een wolf in uh, schapenkleding. En uh, het is toen ook leest op radio. Ik denk dat ik meld het nog even, dat u het even weet natuurlijk. Uh, ook oh, goedenavond daar in uh, Nieuw-Zeeland. Jos luisterde daar, vastluisteraar. Die momenteel daar allerlei klusjes aan doen. Hij moest daar een houten huis moet, moet die schilderen. Hier zei hij, ik moet wat klusjes doen. En dan, mag ik, uh, dan betaalt hij op mij een ticket. Dan ga ik naar Nieuw-Zeeland. En uh, ik zeg, nou, goed geregeld. Hij zegt, ja, ik moet wat, wat hout schilderen. Ik geef het liet die filmpjes zien. Wat de fuck. Dat helaas is gewoon compleet van hout. Mm. Weet je wel. Een veranda van hout. Is het pak je zelfs ook van hout. Voor mij liggen er niet eens. Uh, het is een voor jou een soort vakantie, maar een werkvakantie. Is, ja, redelijk, ja. ja. Redelijk. <laughs> maar kan hij zo lang weg hier dan? Jawel. Hij is dan rentenier, geloof ik. Nee, hij is dan geen uit. Nee. Oh, nee, goed, hij heeft het gewoon goed geregeld voor zichzelf. Hij huh? trekt geen uitkering. Wees gerust, jongens is geen uh, profiteur. Nee, dat denk ik, dat heb ik helemaal niet gezien. Nee, maar ik zag toch iemand die kijkt, ik dacht, nou, nee hoor. Nee, nee, nee. nee goed, hij nou, heeft gelijk. Geweest. Ik ken ook iemand, die is, ook, uh, die is met pensioen of weet ik van wat, die vaart boten over. Oh. Dus die gaat dan, uh, die vliegt dan naar Nice ja. of zo, of, of die ken vaart ook naar Nice. Mensen, ja. En daarna ja. gaat hij dan weer uh, met het vliegtuig terug. En dan, ja, die boten moeten er toch komen. En dat is het makkelijkste. Toch... Het is ja. nog leuk ook toch, om mee te maken zo. Ja, dat ja, is toch nou, wel een raad, raad voor jou, terug. Mark. Wat kom je ja. onderweg tegen, hè? Water, ja. heel veel water. Ja, het is gewoon leuk. Het is avontuur en ja. uh, ach, je komt toch eens ergens. Ik, ik ken wel de film The Hitcher. Dat gaat over de jongen die wil eigenlijk van de ene kant van Amerika naar de andere kant van Amerika. En dan op een gegeven moment kan je, je opgeven en dan mag je een auto terugbrengen naar de andere kant van Amerika. En onderweg. Bleef hij allerlei dingen? Komt die andere de houder tegen, die een beetje een massamoordenaar is, die al gekke dingen doet? Oh. Is ook een leuk avontuur. Kost je dan ook niks. Wam de auto wel helemaal heel terug? Ik geloof dat de auto al sowieso verdwenen is. En ook ja. een aantal mensen <laughs> die je meenam. Dus het Alle wel, passagiers zijn verdwenen. Echt een mega goede film. Als je nog eens een keer filmpjes kijkt, uit vervlogen tijd, zeg in de jaren 80. De Is het een beetje eng dat soort films? Ja. We zien Patatje aan het eten en dan zit hij helemaal weg te dromen. Oh, fuck, dat was echt een zware ochtend. En op een gegeven moment doet hij Patatje naar zijn, naar zijn mond en denk je. Dat is geen patrootje, zijn uh, Oh ja, ik, ik zag hem al aankomen. Ja, tuurlijk. Marcus. Ja, ja uh, paniek uh, voor iedereen die ISIS heet. Het oh, ja. is natuurlijk ja, al heel ja, vervelend ja, ja, uh, dat je ISIS heet. Het is er een Egyptische koningin, hè? Ja. Is ISIS. Ja, ja, maar ja, dat, dat is dus. Dat is natuurlijk al lastig. Nou, uh, heeft Facebook uh, heeft een, uh, ja, wat dingen veranderd in zijn gebruikersvoorwaarden en alles. En die zijn dus alles wat met ISIS te maken heeft aan het verwijderen. Maar ja, dat filter is niet zo heel uh, precies. Nee. Dus alle mensen die ISIS heten en een Facebookpagina hebben... Zijn verwijderd. Zijn verwijderd Och. van Facebook. Dat ja. is wel lastig, ja. Ja, hey, Ik zag ook wel dat een andere man, die heette Fuck That Bitch... Dat is zijn echte naam, een Japanse meneer. En die uh, was ook op Facebook ook uh, verwijderd. Ah, ah. Ja, niks met ISIS, maar ja, dat, het heette dan Fuck, hè, met een P. Fuck. Dat bitch. Oh ja, oké. Okay. En, en toen heeft hij echt zijn paspoort laten zien op Facebook. Van, Dit is echt mijn naam. Dus Hoe toen mocht hij gevaarlijk staan. hoor. Paspoort laten nou ja. zien op Facebook. Ik was, zou het ook niet doen. Want nee, ik, het hoorde uh... ik hoorde van een man die had dus zo'n rijbewijs. Ik ben geslaagd, yeah, rijbewijs. Ja. En die is dus volledig uh, gebruikt dat, uh, dat rijbewijs voor. Uh, Illegale praktijken. Wil je ja. mijn rijbewijs laten zien? Ja, maar hier. En dan, ja. en dan, dan kan een ik alleen afsluiten. Kan ik dit allemaal. Alles oh. kan je doen met dat. Dus uh, met... nooit je rijbewijs uh, scannen op uh, Facebook. En ook geen staatslot. Dat is ook slim. Of een loodje. Was pas geleden ja. een brief van oh, ja. een vrouw. die ja, had. Ja, dat was een lot, gescand. Ja, dat ja. was oh. gescand. En toen had ze. Jij wilde nog wat zeggen, maar. Ja, ja het, het meisje Isis Achali die uh, twittert, want ja, ze mag niet meer op Facebook, nee. dat ze, ze Facebook thinks I'm a terrorist. Apparently sending them a screenshot of my passport is not good enough. Nee. Ah. Oh. Ja, dus, nou, uh, je naam, ook je wil er gewoon niet zomaar voor de aangesproken staan. Isis. Uh, maak er dan Iris van. Ja, nee, Beter ook. Dan, ja. Ah, ja. De, ja nee, maar dat, dat je echt nee, denkt nee, van. Nee, het uh, is, is geen bom of zo. Nee, dat is Isis. Nee, niks. Dus, ja. Uh, ja. Een onschuldig kan meisje. Kan je nog een berichtje doen? Uh, Meest, van mij? Meestal waren er nou, onschuldige meisjes. Meisjes dacht je van. Meisjes dacht je van, nee, ze zijn onschuldig, maar ja, er zijn er ook een paar van die vrouwen die met zo'n bom gordel hebben rondgelopen. Ja. ja. Maar ja, het merendeel is toch mannen. Er is weer. Ik heb gewoon een leuk suffig nieuwtje. Daar hebben we gewoon echt behoefte aan in deze tijden dat de oorspronkelijke locatie van het wereldberoemde straatje van Vermeer is ontdekt. Dus is een schilderij van uh, Vermeer. Ja? En het exacte adres blijkt dus de Vlamingstraat in Delft te zijn... ter hoogte van nummer 40 en 42. Er was een hoogleraar kunstgeschiedenis Frans Grijshout van de Universiteit van Amsterdam... heeft het adres kunnen achterhalen na het raadplegen van 17e-eeuwse archiefstukken... al dus het Rijksmuseum. Nou, ik ben toevallig ook van de week in het Rijksmuseum geweest... Dus ja? Ik ben helemaal into de oude kunst gewoon. Dat is okay. weer heel mooi. Probeer. Is dat ook diegene die, die do, met de donkere kamer uh, werkte met zijn oog in de muur? Was hij dat? Weet ik niet. Die, die altijd niet. in dezelfde kamer verder. Ver, ver, ver, ja, je hebt het meisje van <laughs> weer, het melkmeisje. Ja, ik, altijd op dezelfde plekje. Ja. We hebben dacht cool. van, hey, mist een raam. En dat gedeelte had hij afge, afgezet. En had hij een oog in de muur gemaakt. Of dat en dat zo schilderen hebben donker. die ogen en dan zie je die oogjes zo bewegen. <laughs> dat is ook wel grappig. N nou, slaan we helemaal door. Nou, kan ik het helemaal niet volgen. Nu zijn nou, we oh. Tijd voor muziek. Het is tijd oh. voor die Jalandekeuze die we net waren vergeten. Tijd voor koffie. Uh, ook, nog. ook best wel lekker om dat even te doen. Ik wou eigenlijk uh, voorstellen, El Giro met Lean er On nummer. Koffie. Ja, er is nog koffie. Lean, Lean me, nummer 20. Nummer 20. En dames en heren, ik ben moet benieuwd. de grammofoomplaat moeten we even aanslingeren. De fonograaf. Ja. En dan komt er Lean On me van El Giro. Ik ken het nummer trouwens helemaal niet. Ik ken alleen Roofgarden. En uh, nog die andere plaat die ooit had één had ooit of twee grote hits. ja Maar we zullen het horen. El Duro. Oh, is die van hem? Dit is, uh, ja, dat, is dat wist ik ook niet. Dat wist ik ook niet, maar toch leuk. Dat is wel een bekend nummer. Ik ben het verleden die ook een beetje aan het vergeten. Niet. Dat is gewist. <laughs> Lead on me dus, El Duro. <totstuk> Bye. Morgen de Jolande keuze wordt deze week. En uh, volgende week zullen we zien wat er dan weer uit die platenkast van Jolande rolt. Ik denk van Mieters, dat is lang geleden. Dat is nog uit de tijd. Is dat paspoort al geweest? Hè? Zo voelt het een beetje. Zoiets, ja. ja, ja, ja, ja. Uh, goed, afgelopen week heb ik mijn collectebus teruggebracht. Ik had gecollecteerd voor Alzheimer. Oké. Okay. En het is, is altijd wel weer grappig hoe mensen reageren. De meeste mensen zijn altijd heel enthousiast. Ja, en zeggen: Oh ja, zeg, allemaal, heel goed. Wacht even. En dan gaan ze terug en dan laten ze de deur openstaan en kijk je de gang in. En wat een geur er dan uit die, uit die huizen komen. Ik kom natuurlijk ook rond zes, zeven uur kom ik aan de deur. Want dan, weet je, dan doen mensen nog een beetje open. Na acht uur doen ze echt sowieso niet meer open. Nee hè? Nee. De, ja. Want die oude mensen moet je hebben. Want die hebben heel veel met Alzheimer te maken. Maar ja goed, dus voor 7 maar die uur weten je niet zijn. meer wat het betekent. <laughs> nee. Maar goed. Nou ja goed, uiteindelijk uh, ja, heel veel geur. Dat je denkt, jezus, wat, wat heb je gegeten jongen? Jezus, wat een hele ruikt naar uh, macaroni. Of maar heb we een goede opbrengst. Heb je goed gedaan? Ik, ik hoor het nog, moest hem inleveren. Okay. Maar goed, dan heb je toch altijd weer mensen die dan zeg maar. Ja, in de regen laten staan. en over het balkon. weet je, dan heb je zo'n drive-in woning. je ze naar beneden. Ja? ja? We komen collecteren voor Alzheimer. Nee, bedankt hoor. Bedankt. Hoezo, bedankt. Voor de moeite. Ja, ja, de ja, aanbellen. zoiets of zo, bedankt, weet je. De bedankt voor het gaan. Ja, zoiets. <laughs> Ik weet niet, heel vaag. Of nee, deze keer even niet hoor. Dan denk ik, dan wil ik, al, dan, echt, dan wil ik netjes blijven. Eigenlijk wil ik roepen zo van... Uh, oh, dan kom ik morgen wel even. <laughs> Weet je wel? Weet er je? zat ja. een hele grote boot op het pad. Er zat een hele dure wagen op het pad. Nee, nee, sorry. Nee, uh, bedankt, ja, hè? Ja, ja. denk ik van, oh, je wil eigenlijk ja, gewoon niet zeggen het dat het groot op is. Op dat je zegt van, ik doe het giraal altijd. Doe het, ja, je kan maar ook... De, ik, ik doe dat ook altijd, ja. moet ik zeggen. Maar, maar het was op zelf wel een, een... moment was het wel erg aangrijpend. Of vond ik het wel heel uh, grepen, wel oud. Uh, belde ik aan, toen kwam mijn vrouw uh, aan de deur die zegt van... Oh, nee... Ik heb net dat geld weggegeven aan de tuinman. Ja, echt, ze is echt zo gênant. Ik vond het echt gênant. Ze zegt van, mijn man had Alzheimer. En het grappige was, het jaar daarvoor, dat grappig. Ja. Had ik ook die man aan de deur gehad. En die was volgens mij midden 60 of En die had al Alzheimer. Ja, ja. En die man was nu overleden. Dus, uh, en goed, ja, dan sta je dus eerst bij een deur die zegt... nee, bedankt, En dan de volgende deur kom je in en geeft... ja, mijn man had Alzheimer. En uh, die is nu al overleden. Ik zeg, ah, oh, Alzheimer, nee. Hij kreeg een hartstilstand en reed tegen een boom. Dat okay, kan ook. Dus, ja. rapzelf, ik je ben je vergeten ik waar de rem zat. Ja, nee, ja, dat zou je denken. <laughs> maar maar goed, ik moet wel ja. zeggen, dat is wel heel grappig bij mijn moeder. Die, die had dus ouderdomsdementie. Ja. Dementie heeft natuurlijk vele vormen. En toen was het zo van, ze zouden met de kerst weggaan... en uh, naar Altena, dat is een van een plaatsje in Duitsland... En dan zegt ze van, ja, ik ga op vakantie. Waar gaat hij ook weer heen dan? Ze zei heel hard denken, ja, ik ga naar Alzheimer. <lacht> ze was echt helemaal overtuigd. Dat was zo schattig. <lacht> dat is een plaatje waar iedereen gewoon waar Iedereen in kan. kan. Ah, als we ja. het toch over Alzheimer hebben. Ik ja? ben er net achter gekomen dat het echt wel handig is. Als je koffie aan het zetten bent. Dat ja? je kopje onder het apparaat zet. Oh, niet daarnaast. Oh, heb je dat nu al last van? Het is wel een <lacht> beetje armoedig ook. Dat je dacht, het zelf oh. zelf moet doen natuurlijk. ja. Als je een knopje te het, drukken komt er een bekertje ja, uit? Het word, ik vind het echt oh, al. Ja, het geen uit. bekertje uit, dat is het lullige. Ja. <laughs> dat er niet zo'n apparaat van klonk. Maar goed, het is een belangrijke ziekte waar we heel veel, aan, heel veel oh, onderzoek zeker? aan hebben gedaan. Ik bedoel, we krijgen er allemaal mee te maken, echt. Oh. Iedereen die kent wel iemand die altijd mee. En, en iedereen is gewoon al bang als je boven de 50 bent, wil komen. Ja? Dat je dan iets vergeet dat je denkt: nee, hè, begint het al. Ja, ja. Ik, heb wel altijd, ik heb wel eens een, soms een beetje een vervreemding. <tus> Nou, je denkt, hey, wel een met je raar gebliektje. Wel hm, het uh, beginnen zijn van. een ben je, wat ben je dan? Verwijfelt. Kan, huh? kan ook uh, sivules zijn. Kan ook sivules. Oh, goed. Nou, dan gaan we het <laughs> tijd van de plaatjes al over. Dan gaan we dingen gaan praten. Ik heb bijna geen seks meer. Ik ben boven de vijftig, weet je. Want dan is dat klaar. Ja, nee, seksgedeel. maar sivules blijft heel lang in je lichaam. Oké. Okay, dan nou. heb je toch nog lol. We hebben een snoeihard <laughs> gitaarplaatje eroverheen, Heb ik dat ook weer vergeten? Morgen uh, heeft een nieuwe single uit. All that I wanted. Robert I I Einstein. SOMETHING, BABY, WE COULD BOTH CALL OUT IF WE NEVER DREAM, THEN IT WON'T COME TRUE DIAMONDS IN THE ROUGH, YEAH, THAT'S ME AND, and IT FEELS LIKE ALL THAT I WANTED ALL THAT I WANTED, that I wanted. Ja, Ik geloof dat dit niet de nieuwe single is van Mook, maar wel een leuk op die laatste CD van Mook. heeft wel een tijdje geduurd voor voordat ze weer een CD uit hebben. En ik zag volgens mij, gisteren was er ook niet de zangen van Mook gisteren te zien bij de Wereldrijd Door. Dat ze, weet je wel, uh, Arman nog even... Uh, Herinnering. Pateren. Ja? dat is wel een beetje wat. Ja, precies, die gozer. Van. En zoveel mensen haalden Arman, uh, met Armand van Buuren, hadden ze door elkaar. Oh, dat is wel heel verschillend. De, de, de jeugd dacht van, oh, is Armand van Buren overleed? Oh, hij maakte van die goede muziek. Ja, dat was ook in Amerika, was dat een serieus dingetje. Ja? De, er was, op Facebook was, hashtag, Facebook en Twitter, hashtag, uh, uh, save Paris of zo, zoiets dergelijks. Ja? Ja. Was, uh, was trending zeg maar en nou, dat ging natuurlijk over parijs ja. alleen heel veel amerikanen van die ja. domme bimbo, bimbo's dat Paris Hilton yes, die was uh, ja natuurlijk uh, was, oh, die was, die wat was hier is er met Paris Oh, ja, vreselijk Paris Hilton ja ik vind dat ook heerlijk ze zo zo lekker naïef vind ik wel mooi dan mag je ook in het leven staan. Dat mag geen punt. Nou, uh, uh, zou ik maar zo in het leven kunnen staan? Nee, precies, maakt het denk ik Ik heb nog een bericht, jongens. Want, het, ja. dit is, want we hebben het nu inderdaad weer over Safe Paris. Ja. Maar uh, de kans is dus heel groot dat de, de wedstrijden in België mogelijk afgelast worden wegens terreurdreiging. Want het Belgische antiterreurorgaan OCAD heeft vanwege die terreurdreiging alle wedstrijden uh, in de tweede en eerste klasse uh, heeft gevraagd om die te gaan annuleren. Okay, en ze België. zijn op dit moment in uh, beraad. En de voorgestelde maatregelen komen er... nadat eerder uh, beslist werd om het dreigingsniveau... van het Brusselse gewest op te trekken naar vier. Dat is dus het hoogst mogelijk niveau. het dreigingsniveau. Oh, ja, ja, ja. Dus oh, dat betekent man. dus dat de dreiging ernstig en zeer nabij is. En de, in de rest van België blijft dus wel het crisiscentrum... Uh, uh, die beveelt dus wel echt aan om al die uh, wedstrijden te schrappen. Is dat in heel België of alleen Molderbeek? Nee, alleen daar, in die het komt oh, in, het en en in en de rest okay. van België blijft niveau drie van kracht... Maar ik moet nog even vertellen, want ik zag net ook in het Haarlemse Dagblad... Ja? dat ze gisteren ze zijn ook in paniek geraakt op een Haarlemstation... want er was een onbeheerde tas. Okay. En er zijn ze echt met een hond heen gegaan en toestanden. En we, dus uh, ja. die, de, het komt wel dichtbij. Dat is dan wel heel uh, apart. ja dat is Nee, uh, de, de, de angst. De ja, angst de komt uh, dichtbij. Dat wil niet zeggen dat de dreiging er is... maar de angst regeert. En dat is, dan moeten we zorgen dat het niet ja, dat, gebeurt. Dat wel nee. lastig, angst. Angst zegt, pas op. Ja. ja, ja adem maar goed door... Oh. Een, uit, een oud spreekwoord zegt, ben ik voor. zegt, angst is een slechte raadgever. Ja? En dat vind ik dat we dat toch even de laatste tijd, uh, we gaan nu weer allemaal crisismaatregelen en, en dingen er snel doorheen douwen die dan weer echt niet gaan werken. Ja, en uh, ja, ze mogen toch wel... Uh... Ah, het komt alleen maar uit België. Ja, ik had al eerder getwijfeld, maar die twijfel ligt helemaal over België. Hey, ik denk dat ik geen Zwitserland ja, dat is misschien nog wel een volle oplossing. Nou, uh, ja. Lijkt, lijkt me de oplossing. De zon is doorgebroken, daar hebben we toch aan meegewerkt, denk ja, heerlijk. ik. Heerlijk. Ja. ja. Ook en, de zon in jullie harten, natuurlijk. En ik zeg: prettig weekend. En we spreken elkaar volgende week. Tot door volgende een, week. Een nieuwe aflevering en heren. Het gaat ook maar gewoon door, hè. Jaar in, jaar uit. Toebak leeft op de radio al 30 jaar. volgens mij op die Zendri. Plezier, Prettig weekend. Hoi. Goed weekend. Hoi. Live in Looking for signs. Niet voor clues, maar signs. Blijf scherpen en je weet nooit wat er allemaal gebeurt om je heen.